Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De politie in België heeft tien huizen doorzocht in de zoektocht naar de voortvluchtige militair. Er wordt al dagen gezocht naar Jurgen Konings. De man vertrok maandag zwaar bewapend van de kazerne. In afscheidsbrieven uit die kritiek op virologen en de overheid... De politie in het leger hebben hem nog niet gevonden. Ook niet na de huiszoekingen nu, vertelt deze Belgische verslaggever. Gisteravond zijn er meerdere huiszoekingen geweest. Onder meer bij hem thuis. Daar is ook volgens mijn informatie een pistool gevonden. Maar ook bij mensen die hem kennen. Er zijn dus op meerdere locaties dat men nog steeds aan het zoeken is. En men houdt er nog steeds rekening mee dat hij een gewelddadige actie zou kunnen ondernemen. Zijn vriendin riep hem gisteravond op de Belgische tv op om te stoppen en geen slachtoffers te maken. Maken. De schrik zit er goed in, in de Amsterdamse pijp. Daar stak gisteravond een man vijf mensen op verschillende plekken neer. Daarbij kwam een man van 64 om het leven. Een van de andere slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Flink schrikken vindt deze buurtbewoner. Ja, het is een heel heftig incident. In een buurt als de pijp, ja, ik denk dat iedereen zich hier normaal gesproken veilig waant. Maar vanavond is dat misschien wel, ja, voelen mensen zich misschien niet meer zo veilig eventjes. Voor de messaanval is een man van 29 uit Amstelveen opgepakt. Getuigen zeggen dat hij zich verward gedroeg. En Rotterdam is al helemaal in songfestival Vanavond is dan eindelijk de finale van het Liedjesfestijn. En daarom hangen in heel de stad Songfestival-posters. Speciaal gemaakt door studenten aan de Kunstacademie. Ook die van Zena Ree werd uitgekozen. Supercool, zeg maar. Het is wel leuk om een beetje erkenning te krijgen voor iets wat je maakt. En... Het was ook natuurlijk van al mijn klasgenoten die niet zijn gekozen. Dan voel je het toch wel een beetje speciaal zo. Ja, fans zullen de snacktafel al wel klaar hebben staan voor vanavond. Al zitten niet alle Rotterdammers voor de buis. Dat zeg maar helemaal niks, man. Dat is ook geschreeuwd iemand terug naar de jaren zeventig. Ik vind het allemaal zo opgeblazen. Ze vonden het en we Dat dat 28 niet zien. Kunnen niet zingen. Nou, we gaan niet over gaan praten. Geld daar gooien van niks.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 Aaroy bedoel je, Aaroy. Aaroy, ja. Rotterdam. En, en ja, dan gaan we naar onze mystery guest ja. <laughs> bij ja. deze. En die is daar aanwezig bij inderdaad de oefensessies van vanmiddag. Ik kreeg net een berichtje van, van die mystery guest dat ja. het allemaal een klein beetje uitloopt.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 Je bent niet echt heel enthousiast, merk ik. Je hebt hem gewoon drie keer gewonnen. Lenny Coeur en de, de troubadour, ook niet enthousiast. Oké, okay. zegt ook wel genoeg. Oh ja, ik weet al welke jij ja, die, ja, die, ja, die, ja, ik ja, wil horen. Ja, Ik weet het alweer, ja. ja natuurlijk, deze wil je horen. Ik hoop dat de keuze goed was ik dan Ja, oké. Okay, dank je, dank je. Nou nog eentje dan. Dan houden we ermee op hoor. <laughs> zie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 Dan op de tweede plek vinden we Max, 3 Bottas, 4 Saints, 5 Norris, 6 Gasly en verrassend op een zevende plek Hamilton, 8 e Vettel, 9de Perez en 10 Gino Venazzi. Dus een mooie, mooie startopstelling met de Ferrari voorop... daarna een Red Bull en daarna een Mercedes. Drie verschillende merken op plek 1, 2 en 3. Nogmaals, morgen om drie uur start van de race van Monaco. En zie je wel dat het belangrijk is uh, dat je de baan kent... want uh, twee mensen die in uh, Monaco wonen op uh, plek 1 en 2. Oh, ja. Dus uh, inderdaad, uh, we hebben het over Leclerc en uh, uiteraard Max Verstappen. Je had het nog over uh, de, de, het Max Verstappentje wat uh, ja. Leclerc... Uh, Deed. Op het moment dat jij dat vertelde op de radio... Uh, stond uh, zich al nog even de herhaling uit inderdaad, van dat moment van Max Verstappen. Dus uh, ja, dat... dat was uh, inderdaad een uh, identiek uh, moment... wat uh, Max Verstappen vorig jaar daar uh, in Monaco had. Eigenlijk waren we er klaar mee, maar straks... Oh, hou je mond. Maar straks uh, gaan we ook nog naar, uh, naar uiteraard onze mystery guest. Maar eerst deze.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 How many times can we break the rules between us?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 En mijn laden, onderscheidelijk blij. Ik slaap het slapen doen we niet. ooit houden zij, ga ik iets opbouwen. Onderscheidelijk blij, ik slaap. 1D2 Uur, 3 gangen later.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 Yeah.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 Buiten kan ik heel netjes meelopen, maar heb hierin wel de juiste begeleiding nodig. Omdat ik buiten aan de halting loop en niet los kan, heb ik wel voldoende beweging nodig. Samen bezig zijn met bijvoorbeeld denkspelletjes uh, is voor mij een hele leuke bezigheid. Ik zoek iemand die actief met mij aan de gang wil gaan en verder gaat met trainen. Samen op cursus lijkt me ook heel leuk, zodat we samen verder kunnen werken aan mijn gedrag. Vanuit het asiel krijg ik, krijgt u ook na plaatsing begeleiding.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 Oscar verblijft in het dierentuin Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl, Want ook Oscar verdient een thuis. En inderdaad, Oscar verdient zeker een thuis. Dus ga voor Oscar of andere leuke dieren naar het Kennemer Dierentuin. Zal Zo dadelijk zoals live, maar eerst Barry White. Come on.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 Charles do you remember the cherry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 I just had to try. Yeah.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 I'll be over.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 Dat lekker oud nummer en een lekker swing. Ja, want ik heb van de week inderdaad die bellen gezien. van die beste meneer van Portugal. En toen ja, waren er een paar die onwijze, valse zongen voor hem. En toen, toen wees hij echt zo: van, kijk, luister nou, ik kan het wel, hè, gewoon. Dus het is wel mogelijk hier in Ahoy. Het was, was een mooi gebaar voor hem.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 Ja, vooral die laatste, dat ik geen engel ben. <lacht> ja, engelen bestaan niet, hè, dat weet nee, je. Ja. Dat was trouwens een mooi gedicht ja. Ja, ja, ja, hè? Ja. Ja. Ja. Kom, vloed vloed vlucht, vlucht. de tranen. Ja, ik zat in de auto, ik zat hem zo mee te luisteren natuurlijk. Ja, nou moet het weer nog gaan beginnen natuurlijk met... Ja. Uh, met uh, Eind volgende, zomer. Ja, Eind volgende week wordt het mooier Ja, Ja, ja, ja. Eén, Hebben dag. We Eén dag waarschijnlijk. Fred, <laughs> we je heel veel plezier. Ja, ja dan dankjewel. En, uh, ja, wij, uh, wij gaan alweer uh, de studio verlaten, Albert-Jan. Ja, morgenochtend 6 uh, uh, uur Schiphol, hè? Oh ja. Want uh, kwart over 6 uh, moeten we inchecken. N heel dan, goed. Uh, zitten we morgen in Monaco, dus morgenmiddag uh, non-stop. Uh, morgenmiddag drie uur begint, begint de race. Dus ik zal iets eerder inschakelen als ik racefan zou zijn.